Ze vertellen zowel president Nixon als secretaris-generaal Brezhnev dat hun wapenarsenaal het grootst is. Als de wereldleiders wat vrolijker gestemd zijn, willen ze wellicht wel met elkaar in gesprek. Wat een hoopvolle eerste stap zou zijn richting wederzijdse ontwapening. En inderdaad... Mr. President, um, ik heb um, secretaris-generaal Brezhnev aan de lijn. Onzin verkopen gaat Alan in 2005 nog steeds prima af. Hij en zijn vrienden hebben, officier van justitie Raneliet, zojuist tot waanzin gelogen met een zeer uitgebreid verhaal over hun bijbelclub. Met veel uitweidingen en feiten en details en... Oké, oké, oké, ik geef het op, ik geef het op. Ik, ik kom erop terug. Raneliet liet piekert er niet over zijn fout toe te geven en schuift alle schuld op politiehond Kiki. In huizenbossen is het feest van korte duur als Geerdien meldt dat Augustus Maaknussen eraan komt. Ik weet waar je zit en ik kom je pakken. Goede reden om eens een tijdje onder te duiken. Liefst ergens waar het zonnig is, want wie zegt dat vluchten en vakantie niet samen kunnen gaan? Land, Zweden, 2005. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, we moeten dus zo ver mogelijk bij die mafkees vandaan die ons geld wil. Technisch gezien is het zijn geld, Julius. In essentie is alles van de heren, Spreuken 4 vers 11. Uh, uh, Overzees, dat lijkt mij het beste. Ho, ho, probleem. Wat dan gewoon... Ik reis verdomme nergens heen zonder Sonja en Buster. <laughs> Maar schoonheid, een olifant is nogal lastig. Nee, maar, nee, maar, nee. Oké, okay. Sonja en Buster, gaan mee. De, uh, nog een probleem. Ik ga natuurlijk nooit door de douane komen als gezochte crimineel. Ja, en ik ook niet. Want ik heb nog 8000 kronen aan boetes openstaan. Ja. Niet dat we dat niet kunnen betalen, maar het is een beetje een... Uh... Een eerlijke kwestie geworden. M maar dat is dus niet echt een probleem. Jawel, maar je... een eerlijke kwestie, Bosse. Goed, goed. Uh, even inventariseren dan. Uh, om te beginnen hebben we een koffer met illegaal geld. Check. We hebben een olifant. Check. Mm -hmm. En een hond. Check. Moet die echt mee? En een hond. En een hond, check. Dan hebben we één voor het vluchtigen. Jo. Ja. En een erekwestie. En App. iemand die de honderd is gepasseerd. Eenmaal slechte been. Ja. En ik heb überhaupt geen geldig paspoort. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, reisbureautje bellen. Ja. Ja. Ja. God, wat domme. Dit gaat natuurlijk nooit lukken. Maar, maar, maar, maar, maar. We, we moeten Zweden uit. Ja. Ja. Laat me even een belletje plegen, vrienden. Als u hier even wilt tekenen, mevrouw Einstein... dan is het Noosa Dua Beach Hotel vanaf nu eigendom van Einstein Hotels. U kunt uiteraard in termijnen betalen. Nee hoor, ik betaal in één keer contant. Een uh, uh... momentje. Ja. <coughs> dit is de voicemail van de Amanda Einstein van Einstein Hotels. Ik ben op dit moment niet in staat mijn telefoon op te nemen. Ik weet niet hoe je een voicemail moet instellen. Oh. Uh, voor dringende zaken kunt u bellen naar 0361... 58. Nee, wacht. Uh, dat klopt niet. Uh, wacht. 03618537... Nee, ehm... Uh... Uh, Amanda, Amanda? Nee, dit is haar voicemail. Hallo? Ik ben er niet. Uh, ik... Piep. Je gelooft het nooit, maar dit is Alan Carlson. Alan Carlson. Mijn hemel. Alan dat is lang geleden. Wat heerlijk om je stem te horen. Hoe is het met je? Goed. Goed, goed. Veel geld. En nog steeds zo dom als een schoen, Alan. Maak je daar maar niet druk over. En met Herbert? Oh, Alan. Het spijt me zo. Ik heb geprobeerd je te bellen, maar niemand wist waar je was. Herbert is een aantal jaar geleden overleden. Oh. Oh, Amanda. Het spijt me. Wat een verdrietig nieuws. Je weet toch hoe hij altijd vergat of je nou links of rechts moet rijden? Hij reed altijd rechts, terwijl hij links moest rijden. Of was het nou andersom? Nou ja, in ieder geval altijd aan de verkeerde kant dus. Levensgevaarlijk natuurlijk dat ze spookrijden, maar het ging altijd eigenlijk goed. En op een dag reed hij eindelijk aan de goede kant. Wat denk je? Een hartaanval. Zo zie je me. Er bestaat geen goede kant. Geboren voor de weg en gestorven op de weg. Daarom hebben we zo'n graf volgestort met asfalt. Dat is... Uh... Och, ik mis hem nog elke dag. Dat snap ik. Maar verder gaat het goed hoor, Alan. De politiek heb ik gelaten voor wat het was. Ik zit nu in de hotellerie. Ik heb ze bijna allemaal. Allemaal? Alle hotels op Bali. Je zou me een verzamelaar kunnen noemen. Hé, hey, maar waar belde je voor? Ik hoef je toch geen drankje te komen brengen? Ja, dit, niet, Amanda. Nee, ik bel omdat ik nogal in een situatie zit. Het is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat ik met zes vrienden naar Bali zou willen komen. Wat enig! Ach, jullie zijn meer dan welkom. En het liefst ook nog met een hond en een olifant. Helemaal leuk. Dat is geen probleem. Probleem? Het zou een probleem zijn als je me zou vragen wat een olifant precies is. <laughs> Daarbij zijn ook niet al onze paspoorten helemaal up to date. Geen probleem. Dus we kunnen weten niet echt uit. Geen probleem. We hebben ook... Uh... Geen probleem. Fantastisch. Ik kan niet wachten om je te zien, Amanda. Insgelijks. Lief allen. We gaan naar Bali. Ja! Sonja kan mee? <laughs> Iedereen kan mee. Met wie heb je nou zojuist gebeld? Amanda Einstein. Ja. Een van mijn dierbaarste vrienden. Ooit was ze gouverneur van Bali. Ook al was ze zo'n nog als een roltoeter. Alan, <laughs> maar ze zijn in Bali die vies van een beetje. Nee, Alan, het lijkt mij een prima verhaal voor in het vliegtuig. Maar kunnen we nu gaan inpakken? Ik wil hier heel graag weg. Intussen in het verleden. Alan en zijn Russisch vriend Julie Popov spioneren nog altijd voor de CIA. Samen verzinnen ze wat het meest tactisch is om aan secretaris-generaal Brezhnev en aan president Nixon te vertellen. Met uiteindelijk doel om de gebroeide wereldleiders weer met elkaar in gesprek te laten gaan. Oorlog is namelijk nergens goed voor. Warm, koud, maakt niet uit. Allemaal gedoe. Ik vertel die Nixon dat hij de meeste wapens heeft. En Julie, jij vertelt Brezhnev dat hij de meeste wapens heeft. Moskou, Sovjet-Unie, 1974. Waarom is Nixon nou nog steeds niet op staatsbezoek geweest? Brezhnev had hem toch uitgenodigd? Alan, let nou eens op. Wat? Nixon is afgetreden. Hè? Wanneer dan? Vorige maand. Vanwege het watergate schandaal ik heb ik even gemist. Wat had hij gedaan dan? Hij heeft de verkiezingen gemanipuleerd. Ja? Dus? Dat doet toch iedere politicus? Ik ben nooit een quitter. To de office before my mijn term is completed is abhorrent aan every instinct in mijn body. Maar als president... moet ik de interesse van Amerika eerst America Amerika a een volledige president. Daarom... ...I shall resign the presidency, effective at noon tomorrow. Vice-president Ford will be sworn in as president... ...at that hour, in this office. If you will raise your right hand and repeat after me... ...I, Gerald R. Ford, do solemnly swear. I, Gerald R. Ford, do solemnly swear. Goed, dus nu moeten we president Ford ervan overtuigen... ...om met Brezhnev in gesprek te gaan. Precies, en dat zou niet te veel moeite moeten kosten want die ford schijnt een zeer redelijke vent te zijn. Hij wordt zelfs Mr Nice Guy genoemd. Nou, dan zal die wapenwetloop in elk geval binnen zijn termijn wel opgelost worden. Dat lijkt me wel, ja. Would you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me? I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Verdomme. En nu heeft president Carter de Olympische Spelen van 1976 in Moskou weer geboycott. Dus heeft Brezhnev het staatsbezoek weer afgezegd. Flauw zeg, van die pindaboer. Jij komt niet op mijn partijtje, dus kom ik ook lekker niet op jouw partijtje. Ja, maar goed, jullie kinderachtige ruzies zijn meestal ook snel weer voorbij. Dus binnen deze termijn zal het wel opgelost worden. Dat lijkt me wel, ja. Place your left hand on the of bible and raise your right hand and repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Nu is acteur Reagan in 1981 president geworden. En hij is weer woedend vanwege Afghanistan. Oh, wat heeft Afghanistan gedaan dan? Brezhnev vond het nodig om zijn hulp aan te bieden aan Afghanistan. Maar dat heeft hij nogal op zijn Russisch aangepakt. Oh. Heeft hij er een gulag gebouwd? Nee. Het Sovjetleger is het land binnengevallen. Heeft de zittende leider vermoord. En die vervangen door een Rus. Redelijk bot. Nogal ja. Misschien moeten we iets anders verzinnen. Onze strategie veranderen? Nou ja. Het wapenarsenaal afzwakken heeft niet gewerkt. Misschien moeten we het tegenovergestelde proberen. Het aantal wapens vergroten? Precies. We verzinnen een sensationeel Sovjet-offensief met tanks, bommen, kalasjnikovs, raketten. The East is back! Leuke slogan, maar hoe gaat dat de wapenwet tot stoppen? Nou, als Reagan hoort dat de sovjet nu sterker is... gaat hij waarschijnlijk helemaal uit zijn pannetje. Sowieso. Hij heeft toch zo'n heel plan klaar liggen met de meest idiote wapens... en een raketschild buiten de dampkring of zoiets? Natuurlijk! Het SDI, het Strategic Defense Initiative... Alan, dat is briljant. Amerika heeft helemaal geen zin om dat Star Wars plan tot het einde uit te voeren. Maar dat weet Presnief niet. En die moet wel reageren op zo'n zware actie. Ja, en die gaat natuurlijk de laatste triljarden opmaken aan een reusachtig wapenarsenaal. Waarvan Reagan denkt dat hij het al heeft. En dan valt de Sovjet-Unie. Ja. En is de Koude Oorlog voorbij. Ja, als dit lukt, Julie. Ik weet het, Alan. Dat zou toch... Ik weet het, maar dan moet het wel precies op deze manier gaan. Ja, daar zorgen wij wel voor, Julie. Eerst maar eens verzinnen wat Brezhnev allemaal voor leuke spulletjes heeft gekocht. Sowieso een hele rits nucleaire raketten. Ja, ja, groter dan die van Amerika. Deze hele wapenwetloop is immers gebaseerd op het eeuwenoude principe... Wie Hij heeft de grootste? Ja, en dan zeggen we dat op elke raket Brezhnev's hoofdstad afgebeeld. Nou, ah, dan, dat lijkt me dan weer een beetje te veel. Nee, nee Bresneff dan... met een beer. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. op een bier. Ja, op een bier, nee, natuurlijk. Nee, Brezhnev op een haai nee. met bovenlijf. Je overdrijven. Ik wil meteen de CIA. En veel groter dan die van jullie. Wat? Ja, wij snokken er ook van. Maar is dat echt waar? Zo waar als Brezhnevs wenkbrauwen groot zijn, meneer Hutten. Dertig nucleaire raketten, hoe komen ze aan zoveel geld? Ja, ja daar doen we nog onderzoek naar. Maar we vonden het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk wist. De shit is hitting the fan, Mr. Carson. De shit is hitting the fan. Ik bel meteen president Reagan. Hoe, die zal hier niet blij mee zijn. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Wat denkt u Bresnier van niet? Dat hij de king of the world is? Zoals het er nu uitziet... ...laat de Sovjet-Unie-Amerika ver achter zich qua wapenarsenaal. Dat zullen we nog wel eens zien. Hutton, we gooien het Strategic Defense Initiative erin. Uh, u beseft dat Amerika dat niet kan betalen, meneer Reagan? Daar gaat het niet om. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today. En dat's exacty wat ik ga doen. Alan en Juli zetten een gewaagde strategie in om een einde te maken aan de al maar slepende ruzie tussen Amerika en de Sovjet-Unie over wie de grootste raket heeft. Ze hebben een gigantisch Russisch wapenoffensief verzonnen dat Brezhnev zogenaamd wil inzetten. En dan zeggen we dat op elke raket Brezhnevs hoofdstad afgebeeld. Helemaal volgens plan laat president Reagan zich uit de tent lokken en zet het Strategic Defense Initiative in. Alan en Julie hopen dat Brezhnev als reactie hierop het hele Sovjet-budget opmaakt aan extra wapens, waardoor de Sovjet-Unie zal vallen. Nou. Moskou, Sovjet-Unie, 1982. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с новым годом. Kamerad Prisnev, uw bril. Ja, roken. Okay. Ja, natuurlijk. Okay. Ik steek er meteen een op. Twee! Doe twee! Twee? Ja, stevig mijn kant op. Oh, uh, strategic defense initiative. Wat denkt die uitgerangeerde b wel niet? Wat dit raketten onschadelijk maken. Buiten de dampkring. Maar als die aap denkt dat ik daarvan onder indruk ben, dan heeft hij het mis. Rokke ja! Roker, <lacht> Rokke! Uh, Amateur! Maar hij kan het krijgen, ja. Die Rijken, die kan het krijgen. Dat is prima, prima. Ik pomp nog een paar triljard in Defensie. Dan kan hij nog een paar mooie raketten verwachten. Met mijn gezicht daarop. Nee, nee, met mij op een beer. Nee, met mij op een hooi! Je beseft dat de Sovjet-Unie daar helemaal geen geld voor heeft. Tovaris Bresnik. Wat zeg ik? Natuurlijk wel, man. Geld. En dat de Russische economie zal instorten als u dat doet. Lekker onzin! Roken, Wanja! Rokken! Tiepa! dieper. Kom Diepe. hier! Ge ik doe dat zelf al! Maar hoe bent gestopt, kamerad? Kom hier! Die sigaretten! Ik ga mezelf rustig roken en daarna ga ik rijken ten gronde richten. U hebt mijzelf verzocht dat onder geen beding te doen. Dat is een is Zelfs niet in geval van nood. De dokter heeft u gezegd dat uw hart heel weinig aankan. Dat... Als je die sigaretten nu niet geeft, Wanja, dan laat ik jou die hele slof opfreiten. Hier zijn ze, kamerad Brezhnev. Kamerad Brezhnev? Vier tegelijk, dat is toch niet. Stil! Ik ben mezelf rustig aan het roken. Mm. <coughs> Wat? <tie> <tie> oh, is mijn hart Wat? Wat? Ja. Oh, van van oh, dat Wat? Dat Wat? Wat? Wat? Dat Wat? Wat? Wat? dat Wat? Wat? Wat? Dat is een bevel. Wat? Wat? Wat? Wat? Die raket, met beide gezichten daarop. They came to Red Square today to bury Brezhnev, and not particularly to praise him. All who were there were there by official invitation. So it is when dictators die. Others were there by orders. They carried him out from the House of Unions, where he had lain in state. They mourned him because for 18 years he had kept the Soviet system intact. His military funeral was meant to confirm his system. Die presdief. Wat denken jullie? Zou de SDI hem genekt hebben? Zou goed kunnen. Marissa, lief. Hoewel, volgens jullie is hij gevonden met vier half opgerookte sigaretten in zijn mond. Gelukkig had hij nog net tijd om opdracht te geven voor een tegenactie. En? Ja. Nou, het laatste geld gaat naar wapens. Precies zoals we hoopten. Wat betekent dat de Sovjet unie zeer waarschijnlijk zal vallen? Ja, precies zoals we hoopten. Het is jullie gelukt. Ja, het heeft even geduurd, maar potverdorie, ja. Ja, het is ons gelukt, ja. Gelukkig is Julie ook heel blij met onze triomf. Ja, ik ben blij, Alan. Echt, het is alleen, nou ja, gewoon... Larissa, uh... wat heeft hij... Alan, ben je vergeten dat mijn lieve Julie een patriot in Gartenieren is? Hij geeft zich dan wel tegen Bresni gekeerd... maar dat betekent niet dat hij niet van Rusland houdt. Alles zal hier nu anders worden. Ja, die kans is zeer groot. Daarom denk ik ook dat we hier weg moeten gaan. Hoe bedoel je? Julie, weet je nog waar... Waar we van droomden als we weer eens maandenlang onze nucleaire spookstad niet uit mochten. Ja, lieverd. Ja, dat, dat weet ik nog heel goed. En is dit niet het perfecte moment om onze droom waar te maken? Maar... Het Rusland waar jij zo van houdt, lieverd, dat is er al lang niet meer. Jawel, alleen... En nostalgisch ja. kun je overal zijn. Ja, da. dat is ook zo. Ik stel je eens voor, jullie. Langs de Hudson wandelen. Mm. Galleries in Chelsea bezoeken. Mm. Elke avond naar de opera in het Metropolitan. Je hebt gelijk, lieverd. Jij hebt altijd gelijk. Ik hou zoveel van jou. <laughs> dus we gaan? We gaan. Waar eh, naartoe, precies? New, New York. York. Ah, de Big Apple... Ga met ons mee, Alan. Ja, ga mee. Dat klinkt erg aanlokkelijk. Maar ik denk dat ik maar eens terug ga naar Zweden. Ik ben al een tijdje niet geweest. Dat begrijp ik, Alan. Ja. Dan ga ik de hele afwikkeling van onze meesterlijke interventie in de wereldpolitiek... eens vanuit een luie stoel bekijken. Want, hé, hey, vrienden. Wat hebben we dit goed gedaan? En of. Laten we proosten. Op New York. En op Zweden. En op onze vriendschap. Na 14 jaar spioneren is hun missie geslaagd. Wat nu? Julie en Larissa vinden het tijd om het verschrikkelijke Arzamas 16 te verlaten... en naar hun droomstad New York te emigreren. En Alan? Bij Alan weet je het natuurlijk nooit... maar hij wil op zich wel weer eens terug naar Zweden... Moskou, Sovjet-Unie, 1982 Ryan heer. Hallo Ryan Mr. Alan Carson, goed dat je belt Ik ga jullie naar Libië sturen Nou, daar bel ik even Het open. schijnt dat Gaddafi in het geheim nucleaire wapens laat maken maar Julie Popper ik En nee, het is aan jullie om uit te vinden waar Schikt volgende week? Ryan, we stoppen ermee Wat? We willen stoppen maar, maar Ellen, jullie zijn mijn beste spionnen. Ach. Nee, absoluut. Weten jullie het zeker? Ja. Maar, kan ik jullie niet overhalen? Nee. Omkopen? Nee. Chanteren? Dat al helemaal niet. Spijtig, Ellen. Spijtig. En, en, en een klap voor de CIA, maar... Ik snap het. Je bent ondertussen natuurlijk ook al pensioengerechtigd, lijkt me. Hoe oud ben je? 66? 77. <laughs> Wat? 77. Hey. Oh, Ellen, maar dan had je al lang met pensioen gemoeten. Ja, ja, maar ja. En dan heb je nog recht op 12 jaar AOW. Oh, dat, dat hoeft niet hoor. Nou, ja, dat hoeft zeker wel. Ellen Carson. Ellen Carson. Ellen Carson. Ik kan jou niet vinden. Misschien omdat mijn echte naam Alan Carlson is. Hè? Huh? Hoe? Carlson. Twee S's en Alan met twee A's. Huh. Alan Carson is dus de schuilnaam die je mezelf hebt gegeven. Ah, ja, ja, ja, dat was ook zo. Uh, maar dan... Ellen, heb jij ooit salaris gekregen? Salaris? Nee. Ik wist niet dat er een salaris aan verbonden zat. Maar jij wist niet dat er een... Za... <lacht> Waar heb jij dan van geleefd? Ja, gewoon. Ik heb mijn bonnetjes altijd netjes gedeclareerd. En jij hebt je nooit afgevraagd waarom je niet betaald kreeg? Nee. Nee, ik deed het eigenlijk gewoon voor de lol. Ja, maar welke gek gaat voor zo'n lol in Rusland zitten? Ik? Ellen, je hebt veertien jaar uitstekend werk geleverd voor de CIA. Voor Amerika, voor de wereld. De, door jou ligt de Sovjet-Unie straks plat. Jij krijgt dat geld. Al moet ik het eigenhandig in je portemonnee proppen. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Salaris, prima. Heel goed. Maar die AOW mag je dan wat mij betreft stopzetten? Ja, prima. Maar daarvoor moet je bij de Zweedse ambassade zijn, Ellen. Ja, hallo. U spreekt met Alan. Welkom bij het keuzemenu van de Zweedse ambassade. Met Alan Carlson. Ik... Belt u over burgerzaken? Toets 1. Belt u over noodgevallen in het buitenland? Dit is geen geldige optie. U heeft gekozen voor burgerzaken. Is dit correct? Ik wil mijn AOB opzeggen. Toets 1. Wa wat? Oh. Welkom bij burgerzaken. Ja, hallo. Ik bel over mijn. Heeft u een vraag over uw paspoort? Nee. Toets ik... 1. Heeft u een vraag over uw visum? Dit is het antwoordapparaat van de Zweedse ambassade. Belt u over burgerzaken? Toets 1. nee. U wilt de ontvoering van uw kind melden. Wat? Is dit correct? Toets 1. Ik wil mijn AOW stopzetten. Welkom bij burgerzaken. Heeft u een vraag over uw paspoort? Toets 1. Laat maar. Goedemiddag. Hallo? U spreekt met Lizzie. Wat kan ik voor u doen? U bent geen computer? Nee hoor, ik ben helemaal echt. Godzijdank. Ik bel over mijn AOW. Die wil ik graag stopzetten. Uw AOW? Uh, ja. Die wilt u stopzetten? Ja. Per direct? Uh, ja. Daar is een formulier voor nodig, meneer? Ja, fijn. Goed. En dat heb ik niet. Oh. Ik zou het wel voor u kunnen aanvragen. Uh, doet u dat? Maar daar moet ik gemachtigd voor zijn. Ja, prima. En dat ben ik niet. Oh. En wie is dat wel? Daarvoor moet ik u terugsturen naar het keuzemenu. Nee, nee, nee, alsjeblieft niet. Ik, ik, ik probeer het later nog een keer. Een fijne dag nog. Ja, jij ook. Lizzie? Alan. Julie? En Larissa? Ik was even bang dat jullie een keuzemenu waren. Wat? Niks, niks, niks. Zijn jullie goed aangekomen? De CIA heeft een prachtig appartement voor ons geregeld in de Upper West Side... ...met uitzicht op Central Park. Central Park. We zijn de eerste avond meteen naar de Metropolitan geweest. Ja. Naar La Forza del Destino van Verdi. Verdi, Verdi. En iedereen is heel dik. Super dik. En jij, hallo? Wanneer ga jij terug naar Zweden? Nou, ik ben nog even aan het worstelen met de bureaucratie. Maar het komt wel goed. Aan Carlson heeft wel voor hetere vuren gestaan. Ondertussen in het heden... In aanwezigheid van zowat het voltallige journalje van Zweden... vertelt Raneliet, zo goed en zo kwaad als dat gaat... het onbegrijpelijke relaas na dat hij die ochtend van Alan en zijn vrienden heeft gehoord. En u moet de fameuze officier van justitie, meneer Raneliet, zijn. Hij had gehoopt dat hun gesprek van die ochtend duidelijkheid zou scheppen... maar nu weet hij zelf niet eens meer wat hij geloven moet... Maar wonder boven wonder lijken de aanwezige journalisten zijn verklaring dat Alan en zijn vrienden niets meer zijn dan een demoedige bijbelclub nog te pikken ook. Bovendien heeft Raneliet een perfecte zondebok gevonden. Eentje die zichzelf niet kan verdedigen. Stockholm, Zweden, 2005. En daarmee is het dus eigenlijk allemaal de schuld van politiehond Kiki. Ja, dat lijkt dat zij in de Buringse bossen geroken heeft met haar neus. Dat is er helemaal nooit geweest. Nee hoor, dat heeft Kiki zelf bedacht. Maar waarom zou Kiki dat bedenken? Dat wil Inger Englund weten, verslaggever. Ja, van de... mevrouw Englund, ik weet wie u bent. U moet begrijpen, Kiki is al heel erg oud. Totaal surniel? Waarschijnlijk. Volgens mijn gegevens is ze vier. Ja, dat is heel oud voor zo'n hond. Uh... Voor een politiehond wel. Kiki was eigenlijk al veel langer niet in staat haar werk goed uit te voeren. Nou, wie weet hoeveel eerdere moordzaken ze wel niet fout heeft opgelost. <grijg> maar daar, daar hebben we het nu niet over. Punt is dat Kiki's domme, domme fout heeft geleid tot een serie van van onze kant... ...die weliswaar zeer logisch waren, maar helaas ook zeer... Uh, nou ja, zeer, zeer... Uh, verkeerd? Ja, verkeerd. Ja, kortzichtig? Verkeerd, lijkt me prima. Stupide? Ik zeg toch net dat verkeerd, een beetje. Dus Alan Carlson is nog steeds onschuldig? Ja, mens, heb je niet geluisterd? Hoe vaak moet ik dat nou herhalen? En u geeft toe dat u verschrikkelijk fout zat. Goed, verder geen vragen meer. Oké, okay, mooi. En Kiki, wat gebeurt er met die arme, arme Kiki? Wat, wat gebeurt er met. Hoezo? Wat gebeurt er met Kiki? Die wordt natuurlijk afgemaakt. Afgemaakt? Ze kan haar werk dan niet meer doen. Als u uw werk niet meer zou kunnen doen, dan gaan we u toch zeker ook niet afmaken. Mevrouw Eng noemt, als ik mijn werk niet meer kon doen, dan zou ik er zelf wel een eind aan maken. Goed, tot hier. Verdere vragen moet u zelf beantwoorden. Ik weet dat u dat toch het liefst doet. Meneer Radelied, haat uw dieren? Zou u puppies het liefst verdrinken? En geluk? Haat het geluk dan soms ook? En hoe staat het eigenlijk met de boek hier, Radelied? Meneer Halenliet. Nou, dat ging toch eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en mijn oma zit bij de helse angels. Maar volgens mij geloven ze het wel. Geloven? Hoezo geloven? Het is toch gewoon waar? Waar? Het is toch gewoon waar, alsof het iets uitmaakt. Mijn god, Bianca, hoe dom kun je zijn? Nou, heel dom, blijkbaar. Er is hier trouwens een meneer voor u. Ja, wat, wat voor meneer? Nou, van een of andere uitgeverij. Dag, ah. dag, meneer Raneliet. Oh, dag, hallo. Hallo, Wil ja. Arnold van Pirat Verlaget. Mm -hmm. We hebben telefonisch contact gehad. Ja, ja, natuurlijk, ja, ja. Hallo, welkom, hoe maakt u het? Had u, had u mijn lijstje met mogelijke titels ontvangen? Dat heb ik. Ik had ze onderverdeeld in titels en ondertitels. Had u dat gezien? Meneer Raneliet... Oh, hè? en voor de achterklap dacht ik zelf aan een citaat van... Meneer en... Raneliet, u denkt toch niet dat dat allemaal nog doorgaat? Huh? U had mij een boek beloofd over een gevaarlijke bejaarde met bloed aan zijn handen. Niet een of andere klucht over een seniele bijbelverkoper en zijn vrome vriendjes. Ik zal het opleuken. Het wordt spannend, Beloofd. Het is klaar, meneer Raneliet. Er komt geen boek... Ik zal liegen. Ik zal de hele boel bij elkaar liegen. Dat kan best. Doen criminelen toch ook altijd? Ik kan er een roman van maken of uh, een dichtbundel. Hoor je dat, Bianca? Eerst al geen daden en nou niet eens meer een boek. Hé, hey, wat jammer nou. En ik had nog wel allemaal interviews voor u geregeld. Dit is allemaal jouw schuld. Wat? Hoe hoezo dat? Weet ik nog niet. Maar als het aan mij had gelegen, dan bungelde die klote Karlsen al lang en breed aan de hoogste. Weet u wat ik altijd doe als ik boos ben? Schreeuw mij niet, het komt wel goed. De wereld is zacht als je zelf zachtjes De Bianca, doen. hou hier onmiddellijk mee op. Zingt u mee? Ja. Wacht, ik pak uw hand wel even, dat helpt vaak. Schreeuw ja. mij niet, het komt wel goed. De wereld is zacht als je zelf zachtjes doet. Laat doen. mijn hand los! Uh. Oh. oh, sorry Bianca, ik wilde je niet. Maar meneer Ranelie, wat zie ik nu? Laat mijn pant oh. En zo maakte ooit zo succesvol officier van justitie in één klap een eind aan zijn carrière. Voor Express TV was ik stervenstalgever en Engeland. Je hebt geluisterd naar. De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking: Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Joop Keesmaat, Erik van Muiswinkel, Peter Drost, Maarten Wansing, Lies Vissendijk, Peter van de Witte, Bob Fosco, Henry van Loon, Jeroen Spitzenberger, Plien van Wennekom, Nadja Hübscher, Fabian Jansen, Victoria Koblenko, Jillis Flinterman, Emma van Muiswinkel.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 Volgende week deel 26. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.